Dit is de Mindful Heartful oefening. Ga zitten of liggen op een plek waar het rustig is, waar je niet gestoord zult worden en laat mensen in huis ook weten dat je aan het oefenen bent. Sluit je ogen en kijk eerst eens of je zo je houding kunt vinden. Hoe zit of ligt jij het prettigst? Voel hoe je ligt of zit en of je de ondergrond ook kunt voelen. En waar je contact maakt met die ondergrond. Als je die houding gevonden hebt en je hebt goed contact met de vloer of de grond, ga je dan eens richten op je ademhaling. Kijk maar eens of je je ademhaling echt even kunt volgen. Voel hoe je in- en uitademt. En kijk ook waar je de ademhaling het beste kunt voelen. En volg zo een paar inademingen en uitademingen van begin tot eind. De lucht gaat door de neus of je mond en zo diep naar binnen. En daarna blaas je weer helemaal uit. Onderzoek nieuwsgierig elke ademhaling. Hoe gaat deze ademhaling eigenlijk? Ik merk ook dat als je de lucht hebt uitgeblazen. Deze als vanzelf ook weer naar binnen komt. Je lichaam weet hoe het moet ademen. Je hoeft er zelf niets voor te doen. En verbeeld je dan eens dat je ademt vanuit je hartgebied. Natuurlijk kan dat fysiek eigenlijk niet, want je hebt geen mogelijkheid om daar te ademen. Maar je kunt je voorstellen dat de lucht daar in en uit gaat: via het hartgebied, via je hartstreek. En als je merkt dat je gedachten krijgt of dingen in je lichaam voelt, ga er dan dus niet op in. Merk alleen maar op dat je aan het denken bent. Dan is het prima dat je dat in de gaten hebt. Stuur dan de aandacht weer vriendelijk terug naar de ademhaling. En probeer daarbij een heel rustig tempo van ademen aan te houden. Je moet niet duizelig worden of draaierig. Jouw eigen tempo is prima. Volg die ademhalingen even heel bewust in en uit, rustig, alsof ze door je hartgebied naar binnen en naar buiten gaan. En adem zo eens een tijdje. Laat dan de aandacht voor je ademhaling los en zet je oren als het ware wijd open voor de geluiden om je heen. Ga niet op zoek naar geluiden of stilte. Stel je er gewoon voor open en laat geluid vanuit alle richtingen binnenkomen. Geluiden voor je of achter je. Geluiden links of rechts. En kijk eens wat het geluid is dat het dichtstbij is. En wat is het verste geluid dat je kunt horen? Luister zo even een tijdje naar de geluiden om je heen. Laat dan ook de aandacht voor de geluiden los. En wacht gewoon eens af of er gedachten opkomen. En als het zo is, dan kijk je of je die gedachten als een soort wolkje of een zeepbel in de lucht kunt zien. Kijk hoe die voorbij drijft. En als je lang genoeg wacht, verdwijnt die vanzelf. Blijf zo even zitten met je gedachten zonder op ze in te gaan. Accepterend, berustend en aardig voor jezelf. Geef jezelf nu een compliment omdat je de tijd hebt genomen om deze oefening te doen. Je hebt tijd voor jezelf genomen. Quality time. Jij verdient deze tijd elke dag weer. Gun hem jezelf. En voel dan weer even het contact met de vloer. Word je weer bewust van de ruimte waarin je bent. Beweeg rustig even je handen, je voeten. Rek je even lekker uit. En als je dan zo de bel hoort, dan rond je de oefening op jouw eigen manier en in jouw eigen tempo af.